Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Werden Duitsers wel op tijd gewaarschuwd voor de watersnood? Dat is de Duitse justitie aan het onderzoeken. Vorige maand kwamen 138 mensen om bij zware overstromingen in het Aardal. Inwoners zouden slecht of te laat zijn gewaarschuwd. Zo zou er niet zijn gedaan met een e-mail van het ministerie van Milieu... waarin werd gewaarschuwd voor het hoge water. Dat gaat justitie allemaal uitzoeken. Duitse overheden denken erover om de luchtalarmen weer terug te zetten... Want die zijn vlak na de Koude Oorlog allemaal weggehaald. Veel teleurstelling vandaag over het bijpraatmoment van demissionair premier Rutte. Hij heeft de afgelopen dagen overlegd met het OMT over de maatregelen en of die niet al eerder kunnen worden versoepeld. Voor de introductieweken van eerstejaarsstudenten komt het hoe dan ook te laat. Balen vindt Studentenvakbond LSVB. We hebben afgelopen jaar gezien dat deze sociale binding heel belangrijk is voor. Het welzijn van studenten, maar ook voor studiemotivatie. Dus het is enorm jammer dat er veel activiteiten in ieder geval binnen niet door kunnen gaan. Volgens de studentenvakbond is het niet te doen om met al die regels een introweek te organiseren. De man die dit weekend werd neergeschoten tijdens een feest in een bedrijfspand in Amsterdam... ...ligt in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens getuigen sprong hij tussen een ruzie. Vanmiddag meldde de politie dat de man was overleden, maar dat klopt dus niet. Via Twitter biedt de politie excuses aan aan de familie van de man. Een van de bekendste sportcommentatoren van ons land gaat achter de geranium zitten. Van Basten, wordt dit de Ik Ja! Ja! Ever ten Napel die stopt ermee na dik 40 jaar. Komend weekend is zijn laatste wedstrijd Ajax-PSV om de Johan Schaal. Ten Napel deed trouwens ook jarenlang het commentaar in de FIFA Games. Daar stopte hij een paar jaar geleden al mee. Het weer nog voor het grootste deel droog en onbewolkt vanavond. Vannacht blijft dat zo. Morgen is er flink wat ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 20 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 En dat in de zomer. Maar goed, daar ben ik op het spoor mee gekomen... dat er een collega hier in het land... op de zaterdagmiddag bij Radio Kapelle... een, een nummer daarvan draaide. Daar was hij toevallig in 2019 zelf getuige van... bij een optreden in Rotterdam. Want het is eigenlijk een Rotterdams verhaal.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 denk ik David Molenburg... misschien nog wel... Uh, lelijk komen te staan. Want het is een pittige song natuurlijk. Thin Line en niet Thin Lines. Zoals ik uh, eerder heb gemeld... op Instagram en Facebook...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 In front of me is asking where I want to be This is We okay.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 Het is te hopen dat we hem kunnen gaan draaien. Er staat iets in de weg. Dus dat geef ik nu even Geert. Dat een Geert. Want het is een een of ander krukje. Dan, is, dan stoot ik er regelmatig aan. En het staat een beetje tussen mij en het mengpanel in. Dus dat schiet niet echt op. Eén van de veel uh, gedraaide platen. Tenminste op uh, sowieso dit station. En op het uh, lokale radiostation van Vallendam. Dat is uh, de single van Paul Bond. Hij uh, krijgt ook uh, terecht de, de nodige aandacht.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 dan reageert sowieso Ger Lokman altijd weer, weer heel erg buiten. Nou, bijna buitensporig. Die zegt: Ja, als dat zo is, dan uh, moeten we dan weer op uh, gaan letten. Maar goed, ik uh, denk uh, toch dat het wel degelijk hout snijdt. En de single uh, verdient het ook. Uh, Paul Bond met Sunset Blues. En het is de opmaat naar meer. Wat in november moet gaan komen. snow peak mountains only yesterday when you told me that our lives would change you were talking slowly in your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 Find out what he's always on about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 Daarvoor hoorde je Rona Rodel met you en Paul Bond. Natuurlijk met Sunset. Uh, ook uh, redelijk uh, een beetje bekendheid aan het uh, krijgen. Mede uh, het vliegwiel uit uh, onder meer het Volendam van Arnold Muren. En ook van George Baker. Want die hebben de, de Paul Bond behoorlijk aangeprezen in het, uh, in het circuit. En bovendien, Paul kan er wel wat van. Uh, november dan uh, gaat uh, de EP uh, komen. En ze zal deze Sunset Blues ook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 de stemming van de heer Keur bij de bandleden. En die, uh, die hadden toch zoiets van... ja, wat doen we het eigenlijk voor? Uh, die versie die moet je maar even opzoeken. Sister Don't You Cry, uh, daar, uh, dat speelden ze. Maar hier hoor je dus uh, gewoon even... ouderwets de studioversie. Nummer dateert alweer van 2014. En Halfway Station, of ze ooit nog muziek uh, gaan maken... dat hangt van veel factoren af...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 Dus de band uh, die ik bedoel, en niet uh, die Otta Luna waar ik uh, naar verwezen heb op uh, Facebook. Die jongens die denken in Amerika, hey, hij gaat uh, draaien. Ja, uh, uh, niet dus. Ik vind het wel leuk uh, dat ze mij uh, dat uh, bericht hebben gedeeld. Maar uh, het is Nederlands fabrikaat, uh, vrienden. Dus uh, zullen ze denken, hoe de hek is Jaap Koper? Uh, straks staan ze hier voor de deur uh, met, met mijn ding allemaal wat